...de kok en de dood van een go Als schrijver beschik je over de wat vreemde macht... ...mensen naar je pijpen te laten dansen. Op papier. In realiteit ben ik net zo machteloos en hulpeloos als u. Ik ben mij van die werkelijk onmacht degen bewust. En dat moet. Het is mijn waarachtig streven een bemiddeling mens te blijven. Voor het orthodoxe speurwerk laat ik steeds vast... regisseur de kok van het politiebureau... ...van de Amsterdamse Warmoestraat opdraven. In zijn kiel zocht. Dacht het, de jonge, energieke, maar niet altijd even snuggere dikvledder. De kok is een wat eigenzinnig man, die wel meer dan twintig jaar met vermoeide voeten tegen zijn pensioen aanleunt. Maar voorlopig niet aan denkt de politiediensten verlaten. Ik moet u eerlijk zeggen, dat ik er mij aan erger, dat hij zich steeds voorstelt als de kok met COCK. Wist je, de kok van het alhoudde politiebureau in Amsterdamse Warmerstraat, keek vanuit de hoogte op de dode vrouw neer. Ze lag berug, haar lange fraaie benen waren iets gespreid. Zijn scherpe blik gleed langs het blonde haar, de lange slange hals, het halfopen mond, de lippen scherp aangezit in gerise rood en de wijd open gesperde ogen die in een blik van verwarring waren versterkt. Aan het einde van haar gestrekte rechte arm, naast haar tot een klauw gekromde hand, lag haar handtas open, met daaromheen een poedendoos, een lipstick, een kammetje en een verkreukelde doordrukstrip met kleine gele pillen. Het leek alsof iemand op zoek was naar iets. De tas daarna in haast het omgekeerd en leeg geschud. De kok schoof zijn oude viel hoedje wat naar achteren en krabde op zijn voorhoofd. Er was iets dat hem hinderde, dat niet paste in het beeld. Hij had in zijn lange loopbaan bij de recherche honderden mensen gezien die een gewelddadige dood waren gestorven. De jaren hadden hem gevoelig gemaakt voor storingen, afwijkingen in het patroon. De jonge fledder knielde bij de hoofd van het slachtoffer neer en onderzocht de lange slanke hals. Hij keek schuin omhoog. Gewurgd, sprak het toonloos. De kok knikte traag afwezig. Hij worstelde met een gevoel van onbehagen. Het beeld van de dode vrouw hield hem vast. De entourage intrigeerde hem. Verder kwam weer overend. Jammer, zei hij hoofdschuddend, zo'n mooie jonge vrouw. De kok keek hem met fantasij daarin, bedoeld te jong en te mooi om te sterven. Vind je niet? De kok grijnsde. De moordenaar dacht er blijkbaar anders over. Kleddervelder met een zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. Hij had nog niet zowel ervaring als zijn oudere collega. De confrontatie met een gewelddadige dood verbijsterde hem nog. Moordenaars verzuchtte hij. Toch een vreemd soort mensen. De kok wreef met zijn hand over zijn gezicht. Zelden sprak hij loon. In de meeste gevallen zijn ze beangstigend alledaags. Tram van Wielingen, de politiefotograaf, kwam driftig de kamer binnenstappen. Verdomme, de kok, herde hij. Ik lag al bijna in mijn bed... Je kiest altijd van die onzalige momenten om iemand op te laten draven. Verschuldigens stak de koks in beide handpalmen naar voren. Het spijt me, ik heb de dood niet geroepen. Hij kwam voor haar, hij wees naar de vrouw, op een onzalig moment. Van Willingen zweeg. Hij nam een hasselblad uit zijn aluminium koffer en monteerde een flitslicht. De kok draaide zich om. In de deuropening stond dokter de koningin. Achter hem toerden de twee levensgrote broeders van de geneeskundige dienst met een brankaar. De kok liep op de lijkschouwer toe en drukte hem hartelijk de hand. Hij mocht de oude man graag. Dochter de Koning liep hem voorbij, nam zijn oude die hoed af en knielde bij het slachtoffer. Hij legde de rug van zijn hand tegen de wang van de dode. Daardoor drukte hij in een devoot gebaar van pietheid de hoofdleden dicht. De kok volgde zijn verrichtingen. Hij is al lang dood? Dochter de Koning kwam overeind en zijn knieën kraakten. Hij zette zijn hoedje weer op, gritste de grijze pochette uit zijn borstzakje van zijn zwart jacket en begon zorgvuldig de brillenglazen schoon te vegen. Je weet, sprak hij met krakerige stem, dat er omtrent de tijdstip van overlijden weinig valt te zeggen. Maar ze is nog warm. Gelet op haar lichaamstemperatuur is de dood nog niet zo heel lang geleden ingetreden. Ik, ik, ik schat zo ongeveer een uur. Hij zette zijn brilletje weer op en verfrommelde het pochette weer in zijn borstzakje. Heb je die uh, stranculatieplekken gezien? Ja? Krachtige handen, van iemand die een stevige greep heeft ontwikkeld. Zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een tennisspeler. De kok knikte begrijpend. Ik zal naar hem uitkijken, zei hij. Klonk wat cynisch. De oude lijst schouwer Het kan ook een haar zijn. Hij waarde het afscheid en liep naar de deur. De kok riep hem terug. Hebt u niets vergeten? Dokter de Koningin deed een stap terug. Hij keek schuifte de kok op. Zijn grijze ogen achter de dikke brillenglazen schitterden. Ik weet wat je bedoelt. We we het nonchalant met de vrouw op het tapijt. Ze is dood, sprak hij laconiek. De kok hield zijn gezicht strak. Dank u, dokter, zei hij. De kwam naast hem staan, de blad met vlitslicht in zijn hand. Samen keken ze hoe de altijd wat excentriek aan de camera uitstapte. Waardig, in jacket met streepjesbroek en schoenen met slopkousen. De fotograaf stootte de regisseur in de zij aan. Heb je nog bijzondere wensen? Ik heb de gebruikelijke opname gemaakt... overzicht, de details, een kamertje... maar veel bijzonderheden waren er niet. Ik zal straks buiten nog een plaatje maken van de gevel. Maar dan heb ik het wel gehad, dacht ik. De koch schoof zijn onderlip vooruit. Ik probeer van het dode gezicht van de vrouw... nog een draaglijk fotootje te maken. Misschien heb ik het nodig. En dan kun je van mij betreft al winnen, bid. Moet je ze morgenochtend vroeg hebben? De koch schudde zijn hoofd. Ik mag ook morgenmiddag. En doe je vrouw de groeten van me. Toen Bram van Willingen in het dode gelaat flitste... kwam Ben kreuger binnen... De daklescoop, die tegen zijn pensioen aanzat, was altijd wat traag. Hij zwaaide ter begroeting naar de kok en keek het kamertje rond. Is dit uh, is alles? Toen je verwonderd? De grijze speur liep op hem toe. Hoe bedoel je? Ah, alles zo ordelijk, zo netjes? Hij wees naar de open tasje met de spulletjes daaromheen. Alleen dat. Verder geen ravage, geen troep. Er is niet zo overop gehaald. Zelfs een slachtoffer ligt er nog keurig bij. Hij grinnikte voor zich uit. Het is bijna een zindelijke moord. Moord is noodzinnig, gromde de kok. De kreuger knikte naar de doden. Weet je wie ze is? De kok knikte. Pietertje Achterdijk. Ze vond dat Pietertje afschuwelijk. daarom liet ze zich meestal Chinette noemde. Blonde Chinette uit Brabant. Rijn twee jaar geleden kwam ze naar Amsterdam om snel rijk te worden. Ze liet zich inschrijven bij een dure callgirl-organisatie... maar binnen een jaar zat ze in dit goede bordeltje. De kreuger keek een man. Je kent haar goed, schijnbaar. Och... Vorige maand kwam ze bij mij in de kit om met me te praten... ...zij had ruzie met haar kegel, Zoeteneur? Ik weet niet of je hem zo mag noemen. De jonge Fledder mengde zich in het gesprek. Hij zal zeker van haar hebben geprofiteerd. De kok nekt instemmend uiteraard. Toch maakte de man op mij geen onsympathieke indruk. Hij was zeker vijftien jaar ouder dan de blonde Ginnet. Hij is ook heel officieel met haar getrouwd. In Brabantal. Van beroep is die timmerman, maar in de fabriek kreeg hij een ongeval... ...en hij werd volledig afgekeurd. De inkomsten liepen toen sterk terug... Maar hij is er nooit meer eens geweest dat zijn Pietertje de prostitutiebedrijf. bedreef. koppelde het vlitslicht van zijn hassenblad en borg zijn apparatuur op. Haastig en tevreden trek op zijn gezicht. Tot het afscheid knipte hij naar de krok en liep het kamertje af. Ben Kreuger geweest nog eens naar dood op het tapijt. Hebben we, hebben we al een vingertjes al? De rieusje knikte. We hebben haar vorig jaar al laten dakken. Ze had toen een klantje beroofd. Doet ze dat ook al? De kon lachte als het zo uitkwam. Hij wenkte de broeders van de GGD. Ze kwamen naar de bij en legden de brancard naast de dode. Voorzichtig tilden ze haar op het canvas en een laken overuit. Daarna schordden ze de riemen vast. De kok keek ernaar. Toen ze haar wiegend wegdroegen, gaf hem dat een vreemd gevoel van weemoed. Je nette fluisterde hij. Ik zie het. Mijn kreugel een das haar kwast en aluminiumpoeder op. Velde zwarte folie lagen in zijn koffertje. Heeft je wat gevonden? De dokterskoop grijnsde. Het is dat hier hele regimenten op bezoek komen. Ik heb zeker zeven verschillende greepjes ontdekt. Daar ben ik voorlopig wel een paar dagen zoet mee. Hij klapte zijn koffertje dicht en verdween. De kop wijfde hem na. Daarna sloot hij het kamertje af en verzegelde het slot. Hij keek op zijn naar verder. Wie ontdekte haar? De brooddeelhuisder. Ze kwam een bekketje koffie brengen en vond er op de vloer. Zei ze nog wat? Ze is galant met haar te bezuilen. Ze loeg de deur van de keuken voor mijn neus dicht. Ze was woedend. Waarom die moord, ze vond het verschrikkelijk dat in haar pandje een meisje met leven was gebracht. Dat was slecht voor de business, zei ze. De kok liep de trap af naar het souterrain en gaf met zijn beide vuisten een roffel op het middenpaneel van de keukendeur. Omdat er niet onmiddellijk werd gereageerd, herhaalde hij de roffel nog eens even. Sneller, feller en deed de muziek wat plezier. Na een paar seconden werd de keukendeur voorzichtig geopend. Vanachter een smalle kier blikte een paar groene ogen, man. Fel, kwaadaardig. Hey, ben je gek geworden? De kok schudde zijn hoofd. Nog niet. Nog niet helemaal, bedoel ik. Wat kon je doen? De regisseur drukte de keuken, die werd verder open. Mijn naam is de kok, sprak gelaten. Weet je nog? Met C.O.C.K. Voor een geval dat je je advocaat en klachten over wil schrijven... dan wil ik hebben dat hij eens mijn naam goed speelt. Hij prikte met een uitgestoken vinger op haar borst. Maar eerst wil ik met jou praten, over Jeanette, die jij vanavond dood in haar kamertje hebt gevonden. Het duimde achter zich. Ik heb van mijn jonge collega begrepen... dat jouw bereidheid dat medewerking niet zo bijster groot was... Ik, uh, ik wil er niks mee te maken hebben. De krok schonk haar een minlijke glimlach. Dat zou moeilijk gaan, vrees ik. Je hebt dat lijk ontdekt en een moord gebeurde onder jouw dak. Ze reageerde fel, haar neusvleugels trilden. Ze zitten niet allemaal bij me op schoot. Wat weet ik wat die meiden boven allemaal laten spoken? Ze doen maar. De kok onderbrak haar. Vriendelijk, maar beslist, nam hij haar hand van de deurkruk en duwde haar verder de keuken in. Miep, Miep van Heuvel, ging ik de hij. Ze weet je toch? Dat weet je best. De regisseur wijde om zich heen. Ik praat niet graag in een kale keuken. Ik weet dat je een gezellige woonkamer hebt. Zullen we daar ons gesprek voortzetten? Ze keek hem een moment aan, onderzoekend, schattend. Toen gaf ze haar verzet op, draaide zich om en liep voor hem uit. De regisseur slint achteraan. In de woonkamer keek de koek om zich heen. Er was niet veel veranderd sinds hij hier de laatste maal was. Dezelfde prukjes en fotolijstjes op de schoorste mantel, dezelfde pluche voor thuis. De regisseurs namen ongevraagd plaats en de kok legde zijn hoedje op het versleten tapijt. Wie zijn er in de laatste uren bij geweest? vroeg hij. Mie van de heuvel antwoordde niet. Ze sloeg haar faalrode penoir wat dichter om zich heen en liet zich in de vertaaien tegenover de regisseurs zakken. De kok wist dat ze achter in de veertig was. Voor haar leeftijd zag ze er goed uit. De huid van haar gezicht was wat tanig, maar het volle haar was nog natuurlijk zwart en haar benen waren wel gevormd als staken ze in een paar afschuwelijke sloffen. Die waren er de laatste uren bij Jeanette, herhaalde hij. Ze maakte haar hoofd een ze beweging. Dat goosetje, dat goosetje met wiese foust, hoe heet hij? Johnny, meer weet ik niet. Hij komt uit Harlem, daar hebben zijn aders een zaak, zeggen ze. Verder was er in dat unieman? Ze beet op haar onderlip en was een duidelijke aarzeling, Pettis. Bert is haar man. Die kwam daarna, misschien een kwartiertje later. Hij is even geweest, een paar minuten, schat ik. Toen zag ik hem de gracht rennen. Ik kwam de keuken uit en riep hem na, maar hij hoorde me niet meer. Hij lag helemaal in de war. Ze stokte en sloeg beide handen voor haar gezicht. Oh God, zei zo, zo, hij zo, haar hij, toch? De kok keek er onderzoekend aan. Wat zei hij haar toch? Ze slikte. <laughs> Dat heeft haar Hij gezegd, ik vermoord haar. Ik vermoord haar als ze nog langer met het gozer jongen gaat. Lewitje, wegens zijn geringe borstomvang in het wereldje van de Pano's, meestal smalle Lewitje genoemd, begroette de grijze speurder uitbundig. Een tijd niet gezien keerde hij. Zijn spichtig muizensmoeltje glom van genegenheid. Hij beschouwde dus de oude regisseur als zijn persoonlijke vriend. Ik dacht dat jullie me waren vergeten, dat je de weg naar Lewitje niet meer kon vinden. De kok neef zijn ogen even dicht en zei: blindelings. Ik ga gewoon de lucht af. Hij slenterde voor, fledder uit naar het einde van de bar en heet zich op een kruk. Hoe is het? Heb je nog? Smal de trok een gezicht. Wat dacht je? Hij dook onder de tapkast en kwam naar boven met een fles pure Franse couillac Napoleon. Hij hield die omhoog en tikte met een kromme vinger op het goudkleurige etiket. Zolang ik dit etablissement beheer, sprak hij gedecideerd, zal die fles altijd voor jou klaarstaan. De kokkrab dacht er in zijn net. De ging er hei. Je mag me verlegen. De tengere veehouders kon zien. Dat ik je wel mogen bekomen, jongen. De krokodil hield zijn hoofd niet schuin en beluisterde de gedragen toon waarop Louis sprak. Het zij zo, reageerde hij plechtig. En nam het bolle glas op, schommelde zachtjes in zijn hand en snoof. op zijn brede gezicht voor groeven verscheen een glans van opperste verrukking. Omzichtig nam hij een slokje en liet het vocht genietend langs zijn droogstige keel glijden. Weet je, Louis sprak hij zacht bijzend, als alle mensen hun tijd alleen maar zouden verdoen met het nuttige van een goed glas kojak, misschien waren ze nog wat minder vraagzuchtig. De Wiekje sta aan. Dat is nou een mooie gedachte, sprak je dromerig. Een hele mooie gedachte. De kok zit zijn glas neer. Geef jij dat goosje met wie die, die blonde heet, je De wietje knikte. Ze komen wel eens bij me hier in de zaak. Het knap is hartstikke verliefd op die meid. En zij? De cafeo maakt een triest gebaartje. Ik geloof dat ze niet meer zo leuk vindt. Je weet hoe het met die meid is. Eerst zijn ze verkikkerd, maar als het een tijdje duurt... vallen ze toch weer op hun eigen kerel terug... De kok niet te begrijpen. Weet je waar ik dat goudstentje kan vinden? De wintjes spreiden zijn armen. Hij wong bij zijn oude Harlem. Heb je toevallig terwijl zijn adres? De caféhouder draaide zich om. even tussen een paar flessen op buffet en enveloppen gaf hij aan de kop. Die brief moet ik voor net posten. Ze gaf hem mij vanmiddag. Ik ben er nog niet toe gekomen. Daarop staat zijn adres. Kijk maar. De regisseur stopte de enveloppen onverschillig in de zak van zijn regenjas. Het gezicht van de wietje verzonderde. Ik, ik moet hem posten. Het klonk als een protest. De kok schudde zijn hoofd. Dat is niet meer nodig. Jeannette is dood. Smal reageerde verschrikt. Dood, herhaalde hij toonloos. De kok knikte. Iemand hield haar netje in een ijzeren greep en drukte haar luchtpijp dik. Geweurd, ja, zo heet dat. De mond van Smal zakte half open. Bertus, hij zei dat hij het doen zou. Het was damper boven de gracht. Slierte mist vervaagde de contouren van het bruggetje bij de stofsteeg. De kok schoof zijn oude hoedje bijna achteren en vloot een Sinterklaasliedje, vals, met vreemde uithalen. Verder liep zwijgend naast hem. Op de hoek van de oude kreegstplein stonden groepen meisjes en jongetjes bij elkaar. Een samen zijn had iets heimelijks, iets van een stille samenzwering. Ze kliet schichtig bijeen, spraken met gedempte stemmen. De mare van de dood had zich snel verbreid. Toen de regieurs voorbij liepen, zwegen ze. Op de hoek van de voorburgwal en de Lange Niesel bleef de kok staan. Vlag de muziek, waarden tegemoet. Uit die Old Haber strompelde stel dronken matrozen. Vrede keek naar hem op. En nou, hoe verder? De kok nam de envelop uit zijn zak van zijn regia's en reikte die hem aan fledder aan. Ik ga naar huis. liep jij nog even naar de warme straat, stuur een telersbericht naar de politie in Halen en vraag of ze dat gozertje voor ons willen arresteren. Waarvoor? Hoort! De jonge je ging ik toch... Moe, je hebt geen enkel bewijs. De krok duidde zijn lippen. Voldoende. Zie je, de bordeelhouster is voor een wurggreep op een jonge meid niet krachtig genoeg. Bovendien zou ze nooit een tasje omkeren. Ze weet het hoe het je zijn geld altijd verstoppen. Kledder gebaarde heftig. En Bertens dan? Hanan, hij heeft een palmer gedreigd daarvan aan te maken. De krok schudde zijn hoofd. Bertens was het niet. Kijk, jaren geleden had hij in een fabriek een ongeluk en zaalde zijn beide duimen af. Hij hield zijn handen omhoog en zonder duimen dik en maakte zich niet af, draaide zich om en liep verder de gracht traag in de voor hem zo typische slenterpas. De jonge regisseur staarde hem na tot zijn silet vervaagde en de avondnevel hem oploste.